Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan landbouwminister Wiersma ligt... wordt het gebruik van een stroomstootwapen in de veeindustrie verboden. Dat plan is er al langer, maar Wiersma zegt in een Kamerbrief... dat ze gaat kijken of het op 1 januari kan ingaan... vertelt politiek verslaggever Emma Jackson. Die brief kwam er eigenlijk na vragen eerder deze week van de Kamer. Die vroeg waar blijft dat verbod nou? Uh, het was een hele ongeduldige vraag van de Kamer. Een meerderheid van de Kamer zei ook... we hebben hier al zo vaak om gevraagd en nu is het er nog niet. Het zou 1 januari ingaan. En in die brief zegt ze nu, ja daar streef ik nog steeds naar. Maar normaal duurt het twee maanden nadat je zo een uh, wet afkondigt... voordat die echt ingaat. En ze zegt, ja ik zie basis voor een uitzonderingsgrond, maar daarmee is het dus niet zeker. In de ministerraad wordt uiteindelijk besloten of het stroomstootwapen in de veehouderij echt wordt verboden. Goed nieuws als je altijd voor een kapotte flessenautomaat staat. Er komen 2900 extra inzamelpunten bij supermarkten. Ook worden kapotte automaten twee keer zo snel gerepareerd. Producenten van plastic statiegeldflesjes en blikjes komen met nieuwe maatregelen. Ze zijn wettelijk verplicht om 90% van alle flesjes en blikjes in te zamelen. Maar dat lukt ze niet. Twee weken geleden werd er nog gedreigd met een miljoenenboete als er niet zou veranderen. Maar dat is nu dus van de baan. Je kan binnenkort ook prijzen winnen als je een flesje komt inleveren. En in Namibië staat deze week een politicus in de schijnwerpers... wiens naam de nodige vragen oproept. Adolf Hitler Unona van 59 heeft daar de regionale verkiezingen gewonnen. Dat lijkt nu alleen een beetje bijzaak, want het gaat vooral om zijn naam. Unona zegt dat zijn vader hem Adolf Hitler heeft genoemd... en dat hij pas later snapte dat dat niet oké okay was. Het kan snel gaan. Hij heeft nu de naam Hitler uit zijn paspoort laten schrappen... waardoor hij alleen nog Adolf Unona heet. Oude Duitse voor- en achternamen zijn niet ongebruikelijk in Namibië... Het was vroeger een Duitse kolonie. Het weer bewolkt wat regen of motregen. graadje of zeven. Dat blijft vanavond en morgenochtend zo. Morgenmiddag droogt het in het midden en noorden wat op. In het zuiden blijft het nat. Bij een graad of negen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Are you sure that it's real? Are you sure? Yeah. Does he ease your mind? Not. Or does he break your stride? Did you know that love could be a shield? Yeah. In the middle of the night, oh. I'm gonna be by your side? No. Oh. No. Or will he run high? You don't know cause things ain't clear.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 Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rusland zijn acht mannen veroordeeld tot levenslange celstraffen... voor een aanslag op de Krimbrug drie jaar geleden. Bij de bomaanslag kwamen vijf mensen om het leven... en raakte de brug zwaar beschadigd. De aanslag werd opgeëist door de Oekraïnse geheime dienst. De provincie Utrecht heeft ingrijpende maatregelen aangekondigd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daardoor zouden vanaf 2027 weer vergunningen verleend kunnen worden voor bijvoorbeeld de bouw van huizen. Het nieuwe plan raakt vooral boeren. De NOS stopt vanwege bezuinigingen met twee sportprogramma's. Het praatprogramma Studio Voetbal verdwijnt na dit seizoen en Andere Tijden Sport stopt in 2027. Vanaf dat jaar moet de publieke omroep 156 miljoen euro bezuinigen. Het weer bewolkt, maar meestal droog. Morgen begint nat met later wat drogere momenten en 8 tot 10 graden. Dit is ZFM. I'm Van Dit is ZFM. I got till now till now and every night